Nieuws van... Drie uur. met het NOS-journaal. Een bataljon van zo'n 800 militairen is in Sierra Leone in quarantaine geplaatst. Het besluit werd genomen nadat bij een van hen Ebola was vastgesteld. De besmette militair zou zonder toestemming de militaire basis hebben verlaten. Het voeltallige bataljon wordt nu 21 dagen geïsoleerd. De militairen zouden in Somalië deel gaan uitmaken van een vredesmissie van de Afrikaanse Unie. Ebola heeft in West-Afrika meer dan 4000 levens geëist. Sierra Leone is een van de zwaarste. Getroffen landen. In het Universitair Medisch Centrum Utrecht zijn vier bedden beschikbaar voor internationale hulpverleners die symptomen vertonen van ebola. Dat is in Europees verband afgesproken. Op dit moment worden er geen ebola-patiënten behandeld in Nederland, maar de Europese Unie garandeert de repatriëring van hulpverleners die in West-Afrika symptomen vertonen. Bankmedewerkers die zich niet aan een reeks gedragsregels houden riskeren binnenkort een schorsing, boete of ontslag. Vanaf april gaat het tuchtrecht voor bankmedewerkers gelden. Een onafhankelijke commissie kan dan sancties opleggen als bankiers gedragsregels overtreden. De maatregel is bedoeld om het vertrouwen in de sector te herstellen. De KNVB wil snel een gesprek met bondscoach Guus Hiddink. Directeur betaald voetbal Bert van Oostveen wil het functioneren van de technische staf evalueren. Dat gebeurt volgens Van Oostveen sneller dan gepland omdat de problemen structureel lijken. Daardoor zal de evaluatie scherper en kritischer zijn dan normaal. Gisteren verloor Oranje met 2-0 van IJsland. Nederland haalde tot nu toe drie punten uit drie kwalificatiewedstrijden en staat daarmee op plaats drie in de, in de pool. Voetbalclub NEC heeft grote geldproblemen. De Nijmeegse club kan de huur van het stadion niet meer betalen, meldt Dagblad de Gelderlander. De gemeenteraad is op de hoogte gebracht van de problemen. NEC degradeerde vorig seizoen uit de eredivisie en heeft een tekort van 1,5 miljoen euro. Het weer, er trekken vrij veel wolken over. en In de noordwestelijke helft van het land valt af en toe wat regen of een bui. In het zuidoosten is meer ruimte voor de zon. Het is 15 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Swaan bij de ANEB. Op de A12 Utrecht richting Den Haag staat file tussen Knoopend Gouwen en Zevenhuizen 3 kilometer. Dat komt omdat de A20 van Gouda naar Rotterdam dicht is bij Knoopend Gouwen na een ongeluk. Het gaat waarschijnlijk nog een uur duren. De A13 van Den Haag naar Rotterdam staat file bij Delft 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Sometimes trolling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 Op koetjes voetbal en de lotto praten Nou dacht ik, ze je ga je goed doen. We moeten rennen, springen, vliegen, tuigen, vallen, staan en weer doorgaan We kunnen hier niet langer, we kunnen hier niet langer blijven staan Faber J.O. is een eenmanszaak Race van afspraak naar afspraak, het is een hele dag raak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 does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 In it fit. We'll to. Maybe the whiskey's got me weeping in my wine. I don't need no water.